Jobboot met het NOS -journaal. Het aantal vluchtelingen leger ingezet. Defensie levert 500 bedden in de generaalmajor de Ruiter van kazerne in het Brabantse Oorschot. In de IJsselhallen in Zwolle worden per direct slaapplaatsen ingeruimd voor nog eens 300 vluchtelingen. Dat heeft de gemeente vanavond besloten. De gemeente Weert stelt een besluit over acute opvang in een voormalige kazerne uit. Eerst worden maandag de omwonenden geïnformeerd en dinsdag praat de gemeenteraad over de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. In de Zwitserse hoofdstad Bern zijn gewonden gevallen toen een auto inreed op een groep Koerden. Volgens ooggetuigen is de bestuurder opzettelijk op de Koerden ingereden, melden Zwitserse media. In Bern was het de hele dag onrustig vanwege demonstraties van zowel Turken als Koerden. De politie moest eraan te pas komen om de twee groepen uit elkaar te houden. Daarbij werd onder meer traangas ingezet. De Venezolaanse regisseur Lorenzo Vigas heeft de Gouden Leeuw gewonnen op het filmfestival van Venetië. Hij kreeg de belangrijkste prijs voor zijn film Desde Aya. Beste regisseur is de Argentijn Pablo Trapero voor zijn film El Clan. De Fransman Fabrice Lucini werd uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in Lermine. En de Italiaanse actrice Valeria Golino kreeg een Gouden Leeuw voor haar rol in Per Amor Vostro. In de Eredivisie staan vanavond vijf wedstrijden op het programma. AZ boekte de eerste competitiezegen van dit seizoen. De Alkmaarse ploeg was in Doedige met 3-1 te sterk voor Hekkensluiter de Graafschap. De wedstrijd tussen Rode EC en NEC eindigde in een gelijkspel 0-0. En ook koploper Ajax speelde gelijk. In Enschede werd het tegen FC Twente 2-2. De andere twee wedstrijden zijn nog aan de gang. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar een bui met lokaal kans op onwe onweer. Vannacht blijft het droog. Morgen bewolkt met af en toe zon. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt morgen 19 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee. Zandvoort. Zomerhit.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 Like that body. Dance to the music